3 uur. Het NOS-journaal. Dick Hark. De PVV komt terug van het plan dat rechters moeten worden ontslagen als ze te laag straffen. Partijleider Wilders kwam vorig jaar met het voorstel. Maar pvv kamerlid helder zijn vandaag, dat de regering geen rechters ontslaat die niet streng genoeg straffen. Ik vind dat gewoon een fout standpunt. Ik heb dat daar heel lang mee gewacht, maar dat kan gewoon juridisch niet. En we leven in een democratische rechtsstaat... en de PVV zegt altijd daar niet aan te willen tornen... dus dan moet je dat op die wijze ook niet doen. De PVV wil wel af van de bepaling dat rechters voor het leven worden benoemd. Rechters moeten volgens de PVV worden aangesteld voor bijvoorbeeld tien jaar. Een college uit de rechterlijke macht zou moeten beoordelen of ze worden herbenoemd. Een vrouw uit Tilburg die de vriend van haar moeder wilde laten vermoorden... heeft een jaar celstraf gekregen. Ook legde de rechter haar een werkstraf van 240 uur op. De vrouw van 20 betaalde een man 500 euro om de moord te plegen. Nadat het geld was overgemaakt stapte die man naar de politie. De vrouw is zwakbegaafd en daardoor verminderd door rekeningsvatbaar verklaard. De Tilburgse heeft een deel van haar straf uitgezeten en hoeft niet meer de cel in. De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over mogelijke extra miljarden bezuinigingen. Ambtenaren in Den Haag hebben nieuwe bezuinigingen geïnventariseerd... en er circulieert een lijst waarop allerlei mogelijke ingrepen staan waaruit het kabinet kan kiezen. De oppositie vindt dat de hele lijst van mogelijke bezuinigingen openbaar moet worden. Vicepremier Van Hagen wil weinig kwijt over het verzoek. Het verzoek is gedaan aan het kabinet en het kabinet uh, zal daar uh, met een reactie komen... En uh, uiteraard uh, zal ik als lid van het kabinet daar uh, met het kab de rest van het kabinet over spreken. Verhagen zei verder dat het een economische zware tijd is en dat hij niet op vooruit wil lopen op eventuele maatregelen. In de Filipijnen zijn een Nederlandse en een Zwitserse toerist ontvoerd. Ze werden in het zuiden van het land gekidnapt door een gewapende groep. Daarna zijn ze weggevoerd met een boot. Ook de Filipijnse gids van de twee toeristen werd meegenomen. Toeristen zouden vogelliefhebbers zijn... die beschermde vogelsoorten gingen bekijken. Voor het zuiden van de Filipijnen geldt al jaren een negatief reisadvies. Er zijn door islamitische militante groepen... die mensen ontvoeren voor losgeld. Correspondent Michel Maas. Ja, Ze waren gewaarschuwd door de lokale autoriteiten... Maar ze wilden pertinent geen gewapende begeleiders meenemen. En dat is ze nu uh, fataal geworden, kun je wel zeggen. Want als ze die wel bij zich hadden gehad, dan was dit waarschijnlijk niet gebeurd.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 Het weer zonnig, temperatuur min 2 graden in het noordwesten en min 4 in het oosten. Maar door de stevige noordoostenwind voelt het erg koud aan. Komende nachten in het binnenland mogelijk strenge vorst. Morgen opnieuw veel zon, maar in het noorden ook wel bewolking. ANRB Verkeersinformatie. Er staat file op de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Houten en Knopend, Everdingen, 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij.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 Ik wil graag een appeltje schillen met uh, Peter van der Meers. Dat is de hoofdredacteur van NRC Handelsblad. En uh, nou, de, de, de, Hij is daar sinds een jaar of twee, meen ik, hoofdredacteur. En je kunt daar wel eens zien dat er enkele veranderingen zijn doorgevoerd. En afgelopen zaterdag, toen opende de krant met uh, de kop gezocht... dubbele punt, mannen met brains. En met een foto met lachende twintigers erop. En dat verwees naar nou een stuk in Opinie en Debat. Het Opiniekatern. Waarin eh, zeg maar het leed van de single vrouw in de grote stad uit de doeken werd gedaan. Ja. En eerlijk gezegd dacht ik. nu is de maat vol. Dus nu wil ik een keer Peter van der Meer spreken daarover. Nou, dat gaan we straks doen. Maar eerst Nederland en het ijs. Ja, want als de temperatuur daalt, dan stijgt de ijskoorts. De schaatsen kunnen worden geslepen en de koek- en zoopietenten worden weer ingericht. In het hele land veranderen waterwegen langzaam aan in ijsbanen. Nieuws- en sportzender Radio 1 is deze dagen de nieuws- en ijszender. Een bijdrage van Paul Kruipershoek en Matthijs Holtrop. Het is nu duidelijk dat dit een race zal zijn tussen de conservatieve leider Newt Gingrich. De Tweede Kamer vond het een schande en de minister sloot zich daarbij aan. Ik vind het bizar. Ik... Mensen weten niet hoeveel geld er in die pensioenfondsen zitten. Er zitten in de pensioenfondsen 875 miljard. Allemaal hele belangrijke onderwerpen natuurlijk. Maar laten we eerlijk zijn, dit soort onderwerpen vallen in het niet bij het echt belangrijke nieuws van vandaag. Onderwerpen die er echt toe doen, zoals bijvoorbeeld schaatsen. Want dit geluid laat uw hart sneller kloppen. en zorgt waarschijnlijk voor een kriebel in uw buik. Dan heeft u schaatskoorts. Verslaggever Paul Keurpenzoek heeft het ook. En hij gaat op zoek naar het perfecte ijs. Radio 1. Ijs en ijskoud. Schaatsen op kunstijs. Terwijl het buiten vriest. Dit is de buiten kunstijsbaan. 5 kilometer lang bij Biddinghuizen in de Flevopolder, Flevonijs. En bij mij staat uh, meneer Ketelaar, de ijsmeester hier. Stel dat u nou de knoppen van de natuur zou kunnen draaien. Wat hebben wij nodig van de natuur... om van het prachtig mooie zwarte glijijs te krijgen? Ik zou allereerst het knopje wind uitzetten. Uh, daarmee uh, ben ik mijn golven kwijt. En daar, uh, daarmee creëer ik een mooie gladde vloer. En daarna komt de temperatuur... De temperatuur is een hele belangrijke. Je hebt toch wel uh, flinke nachten nodig van min 5 tot min 10, Of liefst nog kouder. En overdag toch ook uh, goed om nul om het ijs te kunnen behouden. En een derde punt wat daar uh, nog bij komt is natuurlijk die neerslag. Maar geen of geen, uh, geen sneeuw. Sneeuw geeft een isolerende werking. En daardoor uh, remt het de groei van, uh, van de ijs. Geen sneeuw, geen wind en vrieskou. Dat is wat we dus nodig hebben. Maar krijgen we dat ook? De ijsveerman met het laatste ijsbericht. Dat we toch weer inmiddels al op het, uh, op het ijs komen. Omdat de vorst in eerste instantie de komende dagen nog zelfs wat gaat verscherpen. In de nachtelijke uren moet je denken aan temperaturen tot min 12. En dan overdag zitten we zo rond de min 5. Ja, en dan wil het ijs natuurlijk wel groeien. Ja mooi. achter mij probeert de zon erdoor te komen, maar dat doet helemaal niks over aan de temperatuur. Maar voor de rest, die zon heeft uh, zo warmig te zijn, dat het alleen nog maar kolder was. En mede door de, door de die opzet, gaat die ijs aan, groeien zeker nog door. En uh, komen de komende dagen, en dan moet je wel denken, vanaf donderdag uh, kunnen we dan goed op, uh, op ondergelopen weilanden. En hele ondiepe slootjes kunnen we gaan schaaren. De nieuws en ijszender. Dit is Radio 1. Bij de koek en zopie op Flevo een paar mensen in het zonnetje op een stoeltje. Hoe kijken jullie naar de rest van de week? Hoe volgen jullie de weerberichten? Nou, laat me lekker doorvriezen. Ik weet niet of je in het weekend al echt op, uh, op de meren kunt. Ik denk het niet, dus uh, dit is een mooi, uh, mooi voorproefje. Ja, lijkt me wel uh, weer mooi om te gaan schaatsen. Nou, ik hoop dat uh, Rutbeek ook nog dichtvriest. Dat we daarop kunnen, lekker dicht bij huis. Ja. Dus uh, gaan we voor. Ah. <lacht> Ik zie dat u de schaatsen uit hebt en uh, wat met, met, met een pijnlijk gezicht naar de voet zit te kijken. Wat is er aan de hand? Een beetje vermoeide enkels. Nu al? Nu al. Nou, het is misschien voor het eerst dat u op het ijs staat. Dit jaar? Voor de tweede keer dit jaar. Oké. Okay. Hoe volgt u de weerberichten? <laughs> uh, ja, ik hoop het weekend op het ijs te staan. Al een tocht op het oog? Uh, nee, dat niet. Nee. En nu meneer, hebt u al een tocht uh, in het vooruitzicht? Amsterdam Gold Race. <laughs> Volgens mij is dat niet op ijs. Oké, okay, sorry, dan ben ik verkeerd. Nee, ik ben een fietser. Ik ga niet voor het schaatsen. Gaan we dan volgende week zwieren over de eindeloze zwarte vlaktes... of blijft het bij wit-grijzig ijs op een smal slootje? De schaatsclubs laten in ieder geval niets aan het toeval over. En dat betekent dat er in het clubhuis nu al heel hard wordt gewerkt. Dan beginnen we hier in Wanneboveen bij de vereniging het inspecteren van de route van de eerste toertocht. Dan gaan we langs de Loze Dijk richting Reenweg... En op het moment op de, de Belterweide is nog geen ijs, kunnen we hier de kerkgracht. We hebben nog niet de mogelijkheid om over de meren, want die zijn helemaal weer losgewaaid. Die lagen gisteren dicht en nu door de harde wind is alles weg. De, de vijf meren tocht in zijn geheel, nou, dan moeten we toch nog wel een dag of, nou, een dag of vier, vijf echt strenge vorst hebben. We willen de meren verliezen. Jans Bijker van de uh, Wanneperveense IJsclub, de voorzitter. Wat moet er allemaal gebeuren voor zo'n tocht uh, geschaad kan worden? Borden op deze waar de mensen langs moeten, de koek- en schopjes moeten geregeld worden. En de vergunningen en het draaiboek moet helemaal weer doorgenomen worden. Even kijken, het draaiboek Vijf tocht. Daar is die. Alles moet precies op hier staan, want valt iemand uit, hij krijgt een draaiboek, moet hij in principe de taken op kunnen pakken. Hoeveel mensen verwacht u uh, te kunnen inschrijven als rijder? Tien, vijftien Dat zijn de mensen die betalen, uh, maar ja, het is openbaar terrein. Uh, openbare weg, om zo te zeggen. Dus als ik ergens gewoon de ijzers onderbind en ga schaatsen... dan maakt u mij niks. Nee, we kunnen nu niks maken, maar wij vinden het wel jammer... want we moeten wel de zwartrijders ook van de halen als er uh, calamiteiten zijn. Hoeveel rijders zijn er tijdens zo'n tocht? Hebt u daar enig idee van? Uh, we rekenen 40 ongeveer. 40 Ja. Dat is veel. Ja. En hoe meer water aan de openbare weg ligt, hoe meer zwartrijders. Nou ligt hier buiten het clubgebouw de ijsbaan van Bannerperveen... waar u het bestuur van bent. Ik zag dat er uh, ijs ligt. Uh, durven we het even te proberen? Weet u, ik ga daar niet op, hoor. Dat kraakt als een gek. Ja, maar goed ijs kraakt. Eh, goed ijs moet kraken. Radio 1. Het ijs van alle kanten. Zojuist kwam verslaggever Paul Keurpershoek aan... bij een van de Groningse gemalen die stilgezet worden... om Koning Winter zijn werk te kunnen laten doen. Een klein poldergemaal in de buurt van Dam. Het Hoge Land in Groningen. Bij mij staat Floris Knot van waterschap Norrezeilvest. Het waterschap dat we zo goed kennen van de wateroverlast bij Woltersum. Nu om een andere reden druk, hè? Ja, zeker. Uh, nu uh, binnen een maand tijd uh, van hoogwater naar fors uh, nou, Dit gemaal uh, draait nog. Wat doet dit gemaal precies? Dit uh, gemaal dat houdt uh, de polder in wezen normaal droog. Het draait nog wel wat, maar uh, de toevoer van water is uh, nieuw. En waarom gaan jullie het dichtzetten? Niet alleen dit gemaal, maar eigenlijk de meeste gemalen in de provincie. Uh, we zetten dit gemaal dicht omdat het uh, gemaal uh, loost uh, op het uh, boterdiep. En is een van de belangrijke schaatsroutes van Noorden rondrit, En daarom zit hem dicht om geen wakken te creëren in het ijs. Er wordt hier ook gevaren, niet direct op dit gebied, maar er zijn hier wel vaarwegen. Boeren maken gebruik van water. Wordt er ook geprotesteerd tegen dit soort handelingen? Van ja, die schaatsers die kunnen wat, maar wij hebben het water anders nodig. Nee, eigenlijk niet. Boeren die, ja, die komen eigenlijk in deze tijd van het jaar weinig op het land. Dus die, hebben eigenlijk geen, ja, die gebruiken water eigenlijk niet, momenteel. En uh, de scheepvaart, uh, momenteel uh, wordt er wel een uh, scheepvaartsverbod afgekondigd. Dus uh, ja, die zullen iets meer uh, last van hebben. Maar van recreatieve vaart uh, is momenteel weinig sprake. Oké, okay, geen protesten dus. Nou, wij schaatsers uh, zijn alleen maar blij. Als ik hier naar het kanaal achter me kijk, dat ligt al mooi dicht. Zet hem maar uit. En toen was het stil. En het water kan tot stilstand komen... En het ijs kan groeien en groeien en groeien.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 Somebody that I used to know. Wie nee, schilt er vandaag ons appeltje? Dat is Elma Draijers, zij is publicist en columnist... onder andere van Trouw en van Vrij Nederland. Goedemiddag opnieuw, Elma. Jij wilde de hoofdredacteur van NSC Handelsblad spreken, Peter van der Meers. Ja. Vanwege de krant van zaterdag, wat Vanwege was het probleem? de krant van zaterdag. Nou, het punt is dat de krant van zaterdag opende op de voorpagina... met, met een grote foto waarop allemaal lachende twintigers staan... en de kop luidde gezocht, dubbele punt, mannen met brains. En dat verwees naar het opiniekatern waar liefst acht stukken stonden... Over deze problematiek, namelijk van de single vrouw, die jonge single vrouw, die zo moeilijk aan de man komt. Er is een vrouwenoverschot. Een vrouwenoverschot, en daardoor is dan de redenering: hebben mannen meer macht. En zij, betalen, zij bepalen dus de regels op de uh, markt voor liefde en geluk, zal ik maar zeggen. Ja. En, uh, nou, dat, uh, ik zal, het is een beetje platvloers moeten zeggen, mijn broek zakte daarvan af. Ja. Maar dat was toch eigenlijk <laughs> bijna wel zo omdat het mij toch verbaasde dat uh, in, in deze tijd... maar eigenlijk überhaupt in elke tijd uh, zo'n zo zo deftige klant als, als uh, NRC Handelsblad... en zo'n klant met zo'n intellectuele reputatie... toch niet met zo'n stuk zou moeten openen. Waar, waar, waarom niet? Is het geen serieus probleem met vrouwenoverschot in de Randstad? Nou, als dat nou overtuigend werd gemaakt dat het een serieus probleem was... dan was het nogal interessant. Maar het is ook nog heel erg belabberd gedaan... In die acht En okay. met alle respect. Ja, en dus heb jij zoiets van, waar zijn ze daarmee bezig? Ja, ja, precies, want het is natuurlijk niet de eerste keer... dat, we, dat deze krant mij verbaast. En ik zeg dit allemaal uit, uh, uh, zal ik maar zeggen... als lezer die erg van die krant houdt. Dus het gaat mij te harte dat het... Ja, dat ze in mijn ogen toch af en toe wat steken laten vallen. En ik verbaas me over uh, de koers die is ingeslagen. En dat is gebeurd door Peter van der Meers, de hoofdredacteur. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nou, heeft u het gehoord? Ja, ik heb het gehoord. En mijn broek zakt af van zo'n kritiek. Oh, oh. Oh, nou, nou, doe okay. maar gauw weer aan en dan gaan we ja. verder praten. Waarom... Laten we met de broek aan praten. Ja, nou, wat wat is uw... wat een, uh, ik was heel trots op die, uh, op die krant. Uh, dat meent u niet. Uh, maar wacht, laat mij nu even praten. Ja, uh, ik, ik was heel trots op die krant en met name op dat uh, en debat. Omdat uh, het is een debat dat ik zelf ook al een tijdje volg. En dat uh, ik ben lang correspondent geweest in de Verenigde Staten. En toen al, op het eind van de jaren 90 was het een debat dat heel erg leefde en dat is blijven leven. En nog niet zo lang geleden had de New York Times een bijna gelijkaardig en ook een opening uh, in die zin. Nou, gewoon wel Ja, voor een stuk wel. Ja, maar zo'n thema's beschrijven ook met z'n allen over, uh, over de eurocrisis. Ah, en, ja. en dat is ook van elkaar. Over die site bijvoorbeeld in Duitsland. Hij uh, heeft op zijn opiniepagina's uh, uh, al maanden een debat lopen net over dit uh, thema. Het, het uh, vrouwenoverschot tussen uh, veel hoogopgeleide uh, uh, vrouwen... Uh, en uh, te weinig hoogopgeleide mannen. En iemand die, die uh, mevrouw Draaier ongetwijfeld zal, zal kennen, uh, Hannah Rosen, heeft een paar jaar geleden een boek geschreven, The End of Man. En zo kan ik ook wel even doorgaan. Dus het is een groot debat waarvan ik vond dat... Uh, uh, met name in Nederland, en in het bijzonder in de krant waar ik dan voor sta, uh, we het debat uh, net iets uh, te weinig voeren. En Dan heb ik samen met de mensen van de Opinie gezegd, laat ons een aantal stemmen in Nederland die daarmee bezig zijn. En, en die zijn toch niet niets. Uh, Bram Bunk schrijft, uh, een schrijft een van die acht stukken, Jan Lappen ja. schrijft een van die dus acht stukken. Dan laat ons dat debat tenminste voeren. En okay. Is er dan een overschot of is het er niet? Uh, uh, wat nou, mij precies. betreft is dat op zich minder interessant. Dan wel, het debat voeren waarvan ik zie dat het breed uh, gevoerd wordt. En, en, en daarmee rond ik dan af. Maar, maar ik, ik, dat begrijp ik ook even... Dat, dat verbaast mij wat u zegt. Uh, of het nou bestaat of niet, is niet zo interessant. Het lijkt me juist voor een krant nou interessant om uit te zoeken of het hier wel echt een probleem is. Want dat wordt namelijk helemaal niet aannemelijk gemaakt in het in geen van die acht verhalen. Nee, he, zo, iemand, nee, zo iemand als die Br Bram Bunk. He, die, die, ja. Dat is een sociaal psycholoog. nou, de, Die oh. hebben toch al niet zo'n beste reputatie tegenwoordig. Maar ja. hij bevestigt dat nog. Als door allemaal evolutionaire flauwe culten beweren. Ja. En, uh, ja. en er is niemand die, dat, die daar de, uh, zeg maar de, de feiten naast zet. Er wordt alleen een beetje bestreden. Weer in een kolom, Maar ook weer uit ja. eigen ervaring. Ik bedoel, mij deed het erg denken aan uh, de Haagse Post. Van zeg maar 20 jaar geleden. Ja. Daar had, had de redacteur drie vrienden met een en dan krijg je een oh. omslagartikel: De nieuwe hond. Ja, want dat vind ik een beetje, ik vind een beetje gemakkelijk om nu alle sociale psychologen weg te zetten. Omdat, uh, nee, hij is niet de dus enige hoor, want dat stuk over Rusland vond ik ook echt beneden peil. Dat, nee, maar dat... Vind, ik, vind ik nu net iets te gemakkelijk. En uh, Brank Bunk was uh, een van die acht. En ik stel vast dat uh, met, uh, of tussen die acht mensen, en, en het, uh, het was een opinie- en debatkatern. Uh, het was niet het uh, katern van uh, uh, uh, dat vooraan in de kranten in het nieuwskatern, het was, we, we hechten, uh, we vestigen de aandacht op uh, vier of vijf pagina's in het opinie- en debat-katern, waar acht mensen in elkaar, met elkaar in uh, gevecht gaan, in een intellectueel gevecht, over de vraag is dat overschot is een reëer overschot. Hè. Er zijn een kwart meer hoogopgeleide vrouwen in de Randstad... dan alleen in de grote steden. Alleen in de grote steden. Ja, klopt, klopt. En wat is nu het gevolg daarvan? En een aantal mensen zeggen in dat Katten uh, uh, wat bijvoorbeeld in Amerika door die, die mevrouw Rosen, die ik daar noem, gezegd is, is terecht. En een aantal mensen zeggen nee, helemaal niet terecht. En dat vind ik nu net de taak van een opinie- en debatkatin. om daarop in te gaan en daarvan te zeggen, uh, laat ons dan nu een keer die argumenten uh, afwegen. En als ik dan zie welk een prettig, hoogstaand debat gevolgd is daarop. in de lezers, nou, Dat, dat kun je fight, toch niet meinen? Uh, ik, onze, uh, dan denk ik van, hé, hey, dit is een debat dat minstens evenveel leeft als het debat over dat we voeren en waar u dan niet op reageert over de terugkeer naar de gulden, over de toekomst van Europa. En nou, Rus, dat vind in ik wel van... Met alle respect. Nou, Elma, Elma met alle respect, dat vind ik echt van meer gewicht dan dit. Ik heb helemaal niks tegen vrouwenbladen. Ik vind het enige om ze te lezen. Maar van mijn, mijn krant verwacht ik toch niet zo'n opening. En, ik, en nu is dit natuurlijk alleen maar uit mijn eigen ervaring. Maar ik ben omringd door NEC-lezers. En ik hoor niet anders dan geklaag over dit soort stukken. Ja, en op dat... Facebook zie ja. je klachten. Ik zie op mijn eigen klachten over ja. waar gaat NSR toch dan naartoe met dit soort verhalen? Ja, en dat maar... mag u mij uitleggen. Waar gaat u eigenlijk naartoe hiermee? Wel... Maar aan de ene kant ziet u klachten, ik zie aan de andere kant steeds meer lezers. Hey, fantastisch, in een periode waarin het slecht gaat met uh, uh, ook de bladen waarvoor u schrijft uh, en waarin de oplages dalen. Ja, hebben Dit is op... een jijbak. Maar, jij maar wacht nu even, in, de, in die periode hebben wij meer lezers en dan denk ik, hey, dat is, en is, is meer lezers per definitie uh, goed? Nee, maar dan denk ik, hey, we hebben dus we slagen erin om meer mensen te overtuigen om die krant te kopen uh, uh, in, in, in, in een markt waar een kranten het lastig hebben. En waarom doen we dat? Waar gaan we naartoe? Met en de opinie- en debatkaternen van de voorbije weken en maanden liggen hier nu voor mij. Met de ene keer een opinie- en debatkatern over de toekomst uh, van Europa. En andere keer over uh, wat de gevolgen van de digitale uh, maatschappij zijn op onze moderne mens. Nog eens met... Uh, ja, u hoeft ze niet uh, allemaal te noemen. U, uh, uh, u, u, wil, u wil maar zeggen, we hebben een breed palet. En dit ja, vonden we nou we ook hebben een keer een mooi. Breed palet. wat ik om mij heen... Hadden, gevoerd hebben en dat, dat nog eens dat wortelt, waarvan ik vaststel dat ik weet het, het is geen ernstige krant en waar gaan ze naartoe? Maar wat de New York Times en die site, twee echt ja. onomstige ja. kranten... Maar even die vraag van Elma. Elma, Elma spreekt allemaal lezers. Ja. En zij is zelf ook zo'n lezer die zegt, wat is er aan de hand? En dat he? gaat met haar hart. Ik, ik heb de indruk als uh, uh, lezer... dat u toch slecht de, de, de, de, zeggen, de kunst verstaat om niet al te drastisch te zagen... aan de tak waarop u zit. Want u kunt wel nieuwe lezers trekken... maar u zult uw oude lezers toch ook moeten behagen? Ja, natuurlijk. En ik denk ook wel... De krant bestond uit, um, ik weet het niet meer, ik denk 132 bladzijden in het voorbije weekend. Dat had dat debat, dat had een, een interview met de Roemer. Uh, dat had, dat had... Ja, u hoeft het niet dat helemaal op te noemen, u had nog veel debat. meer, wilt u maar zeggen. En dus mijn punt is, we maken een brede krant waarbij ik vaststel dat... En, en mevrouw Draaien mag vinden dat het geen hoogstaand debat was. Maar als ik zie in de lezersreacties en op onze site welke debat gevolgd is op de, uh, de, de, de kopschaarse mannen zijn de baas, met voor en tegen, dan denk ik ja. heerlijk, we hebben een debat in Nederland. U bent tevreden. Ja, u bent tevreden. Elma, blijf je hem wel lezen? Ja, ik blijf hem nog wel even trouwen. Maar uh, ik, wel met heel veel uh, woede aanvallers. Je bent echt boos, hè? Je ja? Ja, echt... omdat ik me te hard Maar staan er ook dingen benieuwd, niet in de krant die er wel in had moeten staan dan? Nou, ik vind dat een fatsoenlijke krant opent niet... Ik zou me dood hebben geschaamd om zo'n opening. Een fatsoenlijke krant opent niet met zo'n verhaal. En er staat ook nog boven, mannenmode, elegant en luxueus. Het enige serieuze verhaal dat aangekondigd wordt is Emil Roemer. van de coach B. Bedoel, dat is toch geen serieuze krant? Dat kan niet. Meneer Van der Meers, nee, is nog één keer. Maar, maar, wat, maar wat zegt u nu? Daar staat... Uh, we, uh, we hadden in die krant hadden we twee pagina's over Monty. In die krant ja, hadden we roemers. Het, we... het heeft over de, de voorpagina. Ja, maar, ja, uh, maar als ik nu, als ik nu. Uh, uh, uh, uh, mevrouw Draaier, daar, daar, daar zakt u nu ongelooflijk in mijn achting. Als u nu de kwaliteit van een, een blad als Vrij Nederland, of als Elsevier, of als uh, de, de, de, de NRC, in het Twigger. Ja. Als u dat nu gaat bepalen op basis van uh, de twee, drie aankelers die op de een staan, nou, da, dan, dan bent u populistisch ben dat is toch niet een etalage? Als de intellectuele die u bent. Dan, dat, dan bent u gewoon. En dat is toch jammer. Dat is uw dat u dan hoeft u een stok om een hond te slaan. En bent u intellectueel niet ernstig bezig? Sorry. Ik had meer van u verwacht. Ja, dat is de etalage, probeerde Elmar te zeggen. Ja, maar, ja, maar dat is de etalage. En daar zitten we. Vooraan zitten we. En roemers en uh, schaarse mannen die, uh, die de, de baas zijn. En nog eens, wat een debat is. Wat in. Ja, nee, dat heeft u gezegd. U herhaalt zichzelf. We komen, we komen er niet uit. Ik dank u ja. beiden voor het uitwisselen van de argumenten. Uh, Elma Draaier, publiciste voor onder meer Trouw en Vrij Nederland. Zeg het nog maar een keer. En uh, Peter van der Meers, hoofdredacteur van NZ Handelsblad. Hartelijk dank. Dank u wel. Gedaan. Dit is de dag, zit erop voor vandaag. Ik verwijs u nog even naar onze website. Dit is de dag.nu. Daar kunt u van alles teruglezen en terugluisteren. Zometeen is er Villa VPRO, Gee Teselblok. Tesla Blok. Ger, goedemiddag. Hallo. Hi thuis. Heb je weer iets moois bereid? Uh, Jazeker, ja, ja. Woningcorporatie Vestia die lijkt het gered te hebben. Door het oog van de naald, zou je kunnen zeggen. Ze stond op de rand van faillissement. Dat is ondenkbaar. Maar wij vragen ons af waarom eigenlijk? En als dat toch wel gebeurt, want alles kan namelijk. wat gebeurt er dan met de huizen, met de bewoners, met de huren? Daarvoor straks veel meer in de villa. Met uh, volkshuisvestingkenner Hugo Primus. Nu het nieuws met Dick Terhark. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De PVV komt terug van het plan dat rechters moeten worden ontslagen als ze te laag straffen. Partijleider Wilders kwam vorig jaar met dat voorstel. Maar PVV-kamerlid Helder noemde dat vandaag in de Tweede Kamer een fout standpunt. De PVV wil wel af van de bepaling dat rechters voor het leven worden benoemd.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 ANEB-verkeersinformatie. Ah, er staan files op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost, 2 kilometer. A20 richting Gouda bij Rotterdam Centrum 2. En de A27 van Utrecht naar Breda... tussen Knopend Rijnsweert en Houten, 5 kilometer. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO.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 Syrië en Iran, Afghanistan en Pakistan. En doden die vallen in aanloop naar de presidentsverkiezingen in het Afrikaanse Senegal. En daarvoor analyseren wij de huidige president van Frankrijk, Nicolas Sarkozy... en zijn kansen om eind april herkozen te worden. En in Metropolis horen we hoe ze in Spanje het coma zuipen en ander alcoholongemak aanpakken. En natuurlijk ook cultuur, met onze eigen cultuurredacteur Anton de Goede over e-books en hoe het toch komt dat die zomaar gratis te verkrijgen zijn. Wilt u reageren? Doe dat dan zeker via onze site vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Woningcorporatie Vestia is door het oog van de naald gekropen. We, we hebben het allemaal kunnen volgen vandaag. Vijf andere corporaties zullen de financieel storten staande huizenbaas helpen. Tenminste, dat melden meld onze collega's van de NOS... Vestia kwam de moeilijkheden omdat ze met hele ingewikkelde financiële constructies... risico's met leningen probeerden af te dekken. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Daar gaan we nou niet op in. Die constructies, daar gaan we wel op in, doen het <laughs> woningbedrijf nu juist de das om. En dat geintje zou Vestia 2,5 miljard euro kunnen gaan kosten. Hebben ze niet. Maar het schijnt heel erg te zijn als Vestia omvalt. Mag absoluut niet. Zelfs Tweede Kamerleden zeiden, zeiden na besloten overleg dat kost vast kost, dat voorkomen moest worden. Hugo Primus, emeritus hoogleraar volkshuisvesting. Goedemiddag, meneer Primus. Dag, meneer Jochens. Waarom is het nou zo ondenkbaar dat ze omvallen? De woningcorporaties ja. hebben jarenlang gestreden voor zelfstandigheid. Uh, die hebben ze ook gekregen, vooral sinds 1995, uh, de debutering. En als het zou blijken dat de corporaties... die gezamenlijk natuurlijk over een enorm vermogen beschikken... Als die hun eigen zaken niet kunnen regelen... Ja, dan worden ze in de kortste keren weer bij kantoor van uh, de overheid. Dat willen ze niet. Ze zijn in staat om het zelf op te lossen. En dat blijken ze dus nu ook te kunnen. Ja, dat is wat Gerald zei in de inleiding. Dat is die redding, hè? dat een vijftal ja. corporaties zijn. Nu. Ze zijn daar toch eigenlijk ook toe verplicht? Ze staan toch garant voor elkaar, officieel? Nou, de, de, de, de algemene lijn is dat Leningen, die je afsluit... en die heeft Vestia afgesloten... Die worden, als het om uh, sociale woningbouw gaat, geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, WSW. En die hebben weer een achtervang van het Rijk. Dus op die manier is er een soort uh, collectiviteit van alle corporaties voor het geval uh, de WSW problemen zou hebben. Maar hier zijn een aantal grote corporaties geweest die hebben gezegd en gedacht wij laten het zover niet komen. Uh, het gaat hier om uh, het... Het bijbetalen van een aanvullende stortingen, dat geld zijn ze niet onmiddellijk kwijt. En eh, ik kan me voorstellen dat de negatieve gevolgen, eh, die zouden kunnen ontstaan bij een soort faillissement, dat je die op deze wijze kan voorkomen. Maar waarom als ze dan zelfstandig moeten zijn en als ze een bedrijf moeten zijn en op ja. eigen benen moeten staan, waarom is het dan niet gewoon al dus als in elke andere branche... De een valt om en de ander die verdeelt wat overblijft onder elkaar. En ze gaan gewoon leuk verder. En ze hebben één concurrent minder. Dat ja. is het echte leven, toch? Ja, maar de woningcorporaties zijn toch, zoals u al vermoedt, een categorie apart. Net als banken. Bijvoorbeeld als je. De woningcorporaties hebben geen winstmotief. Niettemin houden ze regelmatig veel geld over. En volgens de woningwet heeft dat een vaste bestemming niet naar een aandeelhouder, want die zijn er niet... maar eh, dat moet worden teruggeïnvesteerd in de volkshuisvesting. Ja. Dus er is een gezamenlijk belang, ook een publieke inkadering via die woningwet... die maakt dat het toch even een ander verhaal is dan bij willekeurige bedrijven. Ja. Oké, okay. wat nu als, uh, stel je voor dat Vestia wel om was gevallen... omdat die andere woningcorporaties er ook niet zo best voor staan... niet hadden kunnen bijspringen, ja. de staat dat ook niet doet... wat gebeurt er dan als gewoon zo'n woningcorporatie echt omvalt? Er staan daar wonen mensen, wat gebeurt er? Uh, nee, dat is natuurlijk een hele legitieme vraag, want dat te hulp gaat niet helemaal vanzelf. Bovendien zijn er nog meer corporaties, kleiner dan Vestia, die vergelijkende ware ba problemen hebben, dus je weet maar nooit. Het normale beeld is als volgt: Als een corporatie failliet gaat. Dat komt wel eens voor. Dan uh, vervalt officieel het bezit aan de gemeente. Maar de praktijk is dat het Centraal Fonds Volkswesvesting... dat is enerzijds de externe toezichthouder publieke organisatie, maar anderzijds ook een saneringsfonds die kan bijspringen. Dat is dan de club die aangesproken wordt om een oplossing te bedenken. In het verleden is dat gebeurd voor de Bijlmermeer. Dat is de allergrootste steunoperatie die we ooit gekend hebben. Dat is via het Centraal Fonds gelopen. En het toeval wil dat niet zo lang geleden er een kleinere corporatie uh, failliet ging. De SGBB, daar waren een paar uh, directeuren die iets te... ...begerig waren en die nu zich moeten uh, verdedigen voor de rechten... Uh, ...die ging failliet. Daar heeft het Centraal Fonds met een bijdrage bijgesprongen... ...maar het bezit van de SGBB mm -hmm. is toen overgedragen naar... ...jawel, Vestia. Ah, ja, ja, ja. Vestia was een <laughs> ja. kort geleden de redder... En nu is er degene die gered moet worden. Ja, ja. nu is iedereen, doet iedereen opgelucht. Maar volgens mij is het probleem nog lang niet uit de wereld. Uiteindelijk gaat het om vijf corporaties... die via zo'n fonds Vestia moeten redden. Maar ja. het zou om 2,5 miljard gaan. Ja. Uh, als die andere corporaties ook allemaal zo kwetsbaar zijn... want 70 daarvan die hebben ook van die ingewikkelde financiële constructies... dan kan die reddingsoperatie die andere vijf alsnog onder water trekken. Uh, er zijn natuurlijk nog meer corporaties dan deze vijf. Uh, men heeft kennelijk snel gehandeld... Dat is ook de prijzen. En deze vijf zijn ingesprongen. En je moet u dus zelf ook wel redelijk gezond zijn om dit uh, te kunnen doen. Nou, ja, maar denkt u niet dat deze reddingsoperatie een aantal of allen van hen de DAS om uh, uh, hun de DAS kan kosten? Voor weet nou, De kop kan kosten? Het, het is natuurlijk een tussenstand. Hè? Uh, Vestia moest bijstorten. Dat is die 2,5 miljard. Uh, maar de tijd gaat door en stel dat de rente nog lager wordt... dan kan er een moment aanbreken dat er opnieuw bijgestort moet worden. Ja. Of dat ook andere corporaties uh, in problemen komen. Ja, dan zullen er dus meer corporaties uh, te hulp moeten komen. Ja. Uh, en uh, dan wordt het echt uh, het allerhoogste alarmfase. Maar er? Wat wat dit gebeurt... stadion heb ik de indruk hebben ze het behoorlijk onder controle. Oké, okay, maar stel dat het wel gebeurt. Hè? Wat gebeurt er dan met die woningen? Die woningen die zijn bewoond. Wat u al aangaf... En als eh, morgen de eh, verwarmingsketel kapot is, dan wil je onmiddellijk iemand kunnen bellen. Dus het zal altijd zo zijn dat er een duidelijke eh, huisbaas blijft. Ja. Voorlopig Vestia, theoretisch zou het kunnen zijn, want Vestia heeft bezit in een heleboel gemeentes... dat stukjes bezit naar een andere corporatie gaan. Ja. Maar ik neem aan dat de huurders bericht krijgen... Uh, binnenkort dat zij zich geen zorgen hoeven te maken en dat uh, zij uh, de, de rechten die ze hebben en de, de, de positie die ze hebben kunnen uh, uh, continueren, hetzij bij uh, vestia onder een nieuw bestuur ja. dan wel een andere corporatie. Oké, okay, en dan tot slot meneer Primus, even om de alle, uh, ongerustheid bij deze mensen weg uh, te nemen. Hoeven ze, de, uh, hoeven ze ook niet bang te zijn voor het feit dat de nieuwe bestuurders om uit de financiële problemen komen, de, huur, de, de huren gaan verdriedubbelen? Nee, dat kunnen ze zomaar niet. We hebben een huurbeleid, dat is van Rijkswegen... en die zegt dat als er een zittende huurder is... mag de huur alleen maar per 1 juli de inflatie volgen. En die is dus geen drievoud. Wat er wel gaat gebeuren, en dat is dus een concrete voorspelling van mijn kant... dat is dat de nieuwe bestuurders... Uh, onmiddellijk de investeringsplannen zullen herzien. Dus alle ambities, want Vestia was een zeer ambitieuze corporatie... Mm -hmm. om nog meer nieuwbouw te plegen en om stedelijk dingen te plegen... die zullen worden opgeschort. Dus er kan erg weinig gebouwd worden. Dat is heel vervelend in, uh, in Rotterdam bijvoorbeeld. En ook bij andere corporaties die nu zien wat de gevaren zijn... die zullen ja. naar mijn stellige overtuiging vooral ophouden met investeren. Dus vooral... De woningzoekenden, degenen die een huurwoning willen. Lekker voor de woningmarkt, of... die toch al zo uh, in het slop zit. Nou, dat is natuurlijk het probleem. De uh, doordat de hypotheekvoorwaarden uh, uh, uh, worden aangescherpt... en doordat wij allemaal lijden onder een uh, lastige crisis... Uh, is er een verschuiving sowieso gaande van de vraag naar koopwoningen, naar huurwoningen. Ja. De wachttijden in de huurwoningen, die lopen op. Ja, en daar komt dus dit effect bij... wat dus inderdaad veel verder reikt dan dat in Vestia. Dus ik ben bang dat uh, de... Uh, de woningbouwcijfers in de komende jaren nieuwe dieptepunten gaan bereiken. Oké, okay, wij gaan elkaar vast nog spreken over deel zoveel in dit aanstormende drama, zou Ik je wel hoop kunnen. Om u dan een wat beeld te kunnen schetsen. Ja, nou het wordt eerst slechter, dan beter, lijk, lijkt mij. Z zou zo maar kunnen. Meneer Primus, deskundige Volkshuisvesting Wallet over de ramp Vestia. Dank u wel. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is.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 Voor Metropolis Radio reden om te kijken hoe ze elders in de wereld omgaan met de verleidingen van de fles. Gisteren kon u al horen hoe creatief ze dat in India doen. Nu heb ik op de menukaart staan een, een zogenaamde vomiting charge, een overgeefbelasting zeg maar. The punishment from Wie overgeeft die moeten betalen en dat geld gaat naar de ober die dat overgeefsel schoonmaakt. Dan Spanje, een echt wijnland waar ze zich laten voorstaan op een verantwoorde manier van alcoholgebruik. Maar er is iets aan het veranderen. Lex Rietman doet verslag. Het is zaterdagmiddag, bijna drie uur. En het is stampvol in de bodega Cal Marino van Edu. Het is echt een bodega zoals je dat gewend bent in deze wijk in Barcelona. Pobles Sec. Dat is echt de wijk van de bodega's. Eh, grote wijnvaten, ook wijn op fles natuurlijk, torenhoog opgestapeld. En het zit boordevol. Al die mensen zitten nu al aan de drank. Dat is voor heel veel mensen in Nederland onvoorstelbaar. Hombre, hier is. habitueel. Tampoco beben. muy grandes. Media botella de vino. por cabeza. o equivalente. Oh ja, zegt. het valt allemaal mee. Deze mensen. die drinken een aperitiefje. voordat ze gaan eten. En het zijn. geen vreselijk grote hoeveelheden. Hij zegt. gemiddeld. misschien een halve fles per persoon. Een halve fles wijn dan, hè? Media botella de vino. En ze sigue bebiendo. Normalmente. ...een botella per persoon. Dus hooguit, een fles per persoon. Nou, dan zie ik in Nederland al heel veel mensen voor me die uh, hoofdschuddend... Uh, ...dat aanhoren van een fles per persoon voordat je gaat eten. No, eh, sumando el aperitivo y la comida. Sumando el aperitivo y la comida. Ah ja, oké, okay, dat is uh, dan het aperitief plus het uh, eten. Dus bij elkaar één fles. Sí, sí, aperitivo y comida. Maar goed, Spanje is een wijnland. Spanje is altijd... Uh, een land geweest waarin alcohol en eten natuurlijk ook een belangrijke plaats heeft ingenomen. Muy importante de nuestra cultura. Heel belangrijk zegt er de basis van onze cultuur. Hey, goed! Hallo, Andrés! Stop bijna in je noemen. Hoy en día yo creo que el alcohol is como.. Het lubricante van de sociale. Lubricante? Sí, lubricante. Het is meer in het midden van de samenleving. O is positief. positief, positief. voor te een beetje problemen, de stress van het werk en de gezondheid. Heel erg 37. 70 heb de Spanjaarden konden het altijd zo goed, omgaan met eten en drinken. Maar nu is er een generatie opgestaan die het traditionele drankgebruik overboord gooit en zich vol overtuiging uit. Liefst op straat, want dat is goedkoper dan binnen in de kroeg. Zoals op deze koude winteravond in de uitgaanswijk Poblenau. Wat is het, Bartellon? Het is uit het, het lokaal. Ja, dus eh, drinken buiten het café. In het lokal kost het veel geld en buiten kost het meer barato. Ja, want binnen is het heel duur en buiten is het veel goedkoper. Nou, dat klinkt logisch. Dit dat. En Yes, yes. De botillon is de typische Spanische traditie. Yes. <laughs> Amorracha borracha, Ja, overpowered. Hoe is het belangrijk om te Hasta la muerte. Es importante. Es importante. Yeah? Yeah? Sí, no te importa. Es Es importante. ¿Tu edad, Uau, 23. 23. 23. Sí. Yeah. ¿Por qué es importante? Sí, porque es muy importante. Pero, pero, importante, eh? Importante, ¿eh? Te pero ¿por qué? Sí, cosas, Mira, ¿eh? yo te lo digo. Porque la realidad es muy mala. Entonces, bebes para olvidar la realidad que tienes. De werkelijkheid is heel, heel Daar is, is het nodig en, aan om te drinken. En het werd nog een gezellige avond daar op die parkeerplaats. Morgen gaan we in Metropolis Radio naar Indonesië... waar de regering de strenge alcoholwetten wil versoepelen. En dat is zeer tegen het zere been van radicale moslims. Als je toch drinkt, zal Allah ervoor zorgen dat je ogen uit je hoofd vallen, je tong op je borst komt te hangen en al je lichaamsappen uit je lichaam lopen, tot je morsdood bent. Nou, volgens mij komt deze boodschap wel over. Dat dus morgen in Metropolis Radio. Je suis président de la République du vijfde pays au monde. Si un jour je dois rentrer en campagne, à ce moment-là, je serai le candidat. Et parfois, je peux en avoir l'impatience. Dat was de Franse president Sarkozy. Iedereen zal zijn stem herkend hebben. Zondagavond was dat op negen televisiecenters tegelijk. Pieter van der Blink, eh, oud buitenjournalist, eh, oud-correspondent te Parijs. Even eh, iets strakjes meer over jou, maar nu even deze quote. Wat zei je hier? hij uh, kondigt aan dat hij aankondigt dat hij bijna aankondigt dat hij kandidaat <laughs> gaat zijn en waarom uh, dat, die gedragen toon zegt het is om uh, te bespotelijk ja. verwoorden ja dat is, zit voor een deel in hem maar ik vond het eigenlijk vroeger nog veel Gedragener en, en uh, interessanter ook. Er, er zit nu een, een vermoeidheid in die man. Mm. Waar ik bijna medelijden mee zou krijgen. Oh ja, zo erg? Nou ja, vijf jaar geleden toen hij zich dus lanceerde als hyperpresident. Dat zou ja. hij worden. Hij was eerst hyperminister en toen werd hij hyperpresident. Toen had hij ook fysiek... Iets van een veer, letterlijk. Hij, zijn, zijn bovenlichaam was nooit precies in lijn met zijn onderlijf. Het was naar achter en naar voren en naar achter en naar voren. Dat straalde dynamiek uit. Een gretigheid, een, een ja. agressie ook, kan je het noemen. En die is hij volgens mij nou. kwijt. Hij ziet er zo moe uit. Hij heeft natuurlijk ook die baby thuis, hè? Tje, ja, dat gretigheid. Dat er energie. ook enorm ja, in. Waarom wel weer vergeten. Hij kinderen uit uh, eerdere huwelijken. Ja. Ja. Ja. even over, over jou. Jij was correspondent in Parijs voor verschillende media. Uh, maar jij bent nu maker van een tijdschrift dat heet 360. En dat verzamelt het... Het ja. beste uit de internationale pers. Ja. En, dat, en hoe compleet is dat, die internationale pers? Nou ja, uh, we pretenderen niet dat je het hele wereldnieuws in ieder nummer kunt samenvatten. Maar we doen een aardige gooi, al zeg ik het zelf. Ja. En uh, 2012 met de Franse verkiezingen en de Amerikaanse verkiezingen zijn natuurlijk sowieso smullen voor buitenlandse journalistiek. Maar wij zullen proberen om juist ook daar... waar niet de schijnwerpers van de grote hmm. mediacaravaan opschijnen, ook aanwezig te okay. zijn. Okay. Um, terug naar Sarkozy. Die, die to uh, toespraak dus... Nou, toespraak, nee, zo mag je het niet noemen. Het was wel een interview, maar soms had het wat van een toespraak. Verbaasde het jou, Pieter, dat hij zich niet kandidaat stelde? Die verkiezingen zijn uiteindelijk eind april. Uh, Mensen ja, hadden het ja, toch nee, tegenen, dat verbaasde mij niet. Want... Sarkozy is er niet de manna om dat zo uh, plechtig in dat uh, televisie-interview, noem het maar de, de Sarkozy-show, te doen. Ik verwacht dat hij het doet op een moment en op een plaats waar er meer contact is met het volk. Waarom is dat dan? Waarom is die keus? Want je zou zeggen dat negen zenders, 16 miljoen kijkers. Dan heeft hij wel geen contact met hen, maar 16 miljoen wel met ja, hem die ja, kijken naar ja, hem. Ja, maar hij kan niet op dat moment kapitaliseren de goodwill van zijn eigen achterban. Mm. Hij zit daar als president. Het zou hem ook. Hè, de allereerste vraag was: hoe zit u hier als, ja. uh, als president of als kandidaat? Nou, dan zou hij dus zijn kandidatuur hebben moeten weggeven. Uh, in antwoord op die vraag. Dat is zijn eer te na. Hij wil zelf het initiatief hebben. Wow, okay. En ja. hij, wilde, uh, hij wilde natuurlijk als kandidaat praten... Mm -hmm. maar onder de vlag van een serene president. Maar is het ja. ook eigenlijk niet allemaal een beetje poppenkast? Want iedereen weet natuurlijk dat hij kandidaat is. Dus hij hoeft het niet eens te zeggen. Alles wat hij daar zegt wordt gewogen als het woord van een president... en van een kandidaat. Poppenkast natuurlijk, maar dan toch het mooiste, meest theatrale... Uh, goud omranden poppenkasten weer. Ik dacht, toen ik las over de maatregel om de BTW te gaan verhogen... dat is een heel ingewikkelde constructie... om de loonkosten in dat land naar beneden te krijgen. Dat gaat, hij met 14 miljard, uh, gaat hij Dat Met 14 miljard gaat hij dat proberen te doen. Maar in eerste instantie gaat hij de BTW verhogen. Dus iedereen die iets koopt, die merkt dat onmiddellijk. Toen dacht ik, hé, hey, ja, of hij heeft hier, hiermee gezegd... Ik ga, geen ik ga niet nog een keer voor presidentschap... Oh nee, ik ga dat... nu de harde maatregelen nemen die nodig zijn. Heb je ooit een uh, president gezien die zichzelf uh, vlak voor de nieuwe campagne opofferde en zijn, nieuwe, zijn tweede termijn te grabbel gooide? Nee, maar ik heb ook nooit een, iemand gezien die kandidaat wil worden voor het presidentschap die dan de belastingen gaat verhogen. Nou ja, kijk, dat verhaal over die belastingverhoging is, is uh, buitengewoon ingewikkeld. Het is grappig dat jij zegt uh, zelfmoord, want mm -hmm. dat was ook meteen een tweet ja, van duidelijk. iemand uit zijn eigen kamp. Uh, die dus uh, dissident is uh, sinds, sinds die tweet... Uh, <laughs> maar die door Sarkozy al gepareerd werd... Uh, op precies diezelfde uh, toon, stel ik me voor... als dat uh, citaatje wat we net hoorden. Toen zei hij, ah, ben ik... Uh, uh, uh, suicidair, dan ben ik toch de meest levende gezelfmoordenaar van Frankrijk. <laughs> ja, ja. Ja. Nee, hij heeft zo enorme... moe is hij nog niet volgens maar hij mij wil dan, Wil hij hier de staatsman mee uithangen of zo? Nou, hij wil um, zichzelf verbinden aan een paar hele rigoureuze maatregelen. Hij is altijd uh, van de... Van de Rigoureuze maatregelen. Hij wilde altijd kordaat overkomen. Kordaat hè? stappen precies. nemen. Ja, ja. ja. Um, dat is trouwens wel grappig. Want direct na afloop van dat uh, interview. doen ze dan natuurlijk allerlei opiniepeilingen. Ja, en um, uh, kordaat, dat is toch het inderdaad het woord wat het hm. meeste aan hem verbonden wordt door voor- en tegenstanders. Ja. Maar um, geruststellend vind ik het. 40 van de uh, Maar wat, wil, wat willen Fransen eigenlijk van een president? Een, een, een, een, huis, een goed huisvader die het volk, die de kinderen gerust stelt? Van nee, het meer goed, dan Georgie. dat. Kijk, de Fransen zijn het meest politieke volk ter wereld. Hè, daar, dat verklaart ook dat enorme uh, kijkersaantal... naar zo'n uh, uitzending ja. van zondagavond. Wat zij willen van een president... Ja, op dit moment is uh, het oplossen van binnenlandse problemen. Dus ja. zijn optreden het, het, het in Libyeus... Eigenlijk willen ze ja. dat de president de hervormingen doorvoert... ...waartegen ze vervolgens zelf gaan staken... ...als er een concreet ja, voorstel komt. Ja, hij, hij kan het dus niet redden met zijn krachtdadig optreden in Libië... ...waardoor Frankrijk ineens weer op de wereldkaart wordt gezegd... ...of met zijn quasi-huwelijk met, met uh, uh, mevrouw Merkel... Uh, het ...permanent gezamenlijk uh, optreden, vaker dan met zijn eigen vrouw... ...daar redt hij het niet mee, Binnenslands. Ik denk dat uh, naarmate een, een verkiezingsdatum naderbij komt... ...een campagne altijd naar binnenlandse thema's toe gaat. En min, wat hij in Libië gedaan heeft, is, is denk ik ronduit sterk... Maar dat zal uh, tegen de tijd dat het 21 april is, tijd voor de eerste ronde... zal iedereen het niet meer daarover hebben. Dan gaat het over koopkracht. En verklaart dat wellicht, want dan loop ik even vooruit op een onderwerp... in het panel van Navier over buitenland, over de Syrië. Frankrijk is een van de meest felle voorstanders van militair ingrijpen... of sancties tegen Syrië en ook militair ingrijpen. Uh -huh. uh, maar dan niet alleen uiteraard. Uh, maar is het niet zo... Hetzelfde als in Amerika, waarbij het volk het geen hol interesseert... of de president iets heroïs in het buitenland doet. Hij hmm. moet in het binnenland iets doen. Ja, die, die, die situatie lijkt me zeer vergelijkbaar. Ja. Ja. En dan wat hij doet in het binnenland. Hij zei in deze toespraak, had hij het natuurlijk wel veel over de economie... maar vreemd genoeg niet, wat je toch altijd gewend bent in Frankrijk... over landbouw. Het is een landbouwland, een land ja. van boeren... die permanent met tractoren Parijs binnenrijden als het ze niet bevalt. Daar hoorde je hem niet over. Het ging over de... Eigenlijk de achterstandspositie van Frankrijk op Duitsland... daar kan je toch ook niet meer redden? Uh, nee, maar ik denk inderdaad dat we hier een, een obsessie zien van, van Sarkozy. Hij is door, door Merkel... Uh, ja, ik, ik denk dat hij dat visioen van die vrouw... inderdaad meer voor zijn ogen ziet... dan die, de prachtige Carla Bruni in, in Leven en Leven, Hij noemde uh, dat 16 misschien. keer, hè? Of, of Duitsland althans. In, ja, in, de, in ja, dat gesprek. Ja, natuurlijk. Uh, het is altijd heel significant om te tellen hoe vaak iets genoemd wordt... en uh, hoeveel andere dingen er nul keer worden genoemd. Ja, precies. Uh, zoals daar is uh, de landbouw en François Hollande, de, de socialistische kandidaat. Hm. Um, maar ja, Frankrijk is natuurlijk door de Europese geschiedenis heen... Uh, geobsedeerd met Duitsland en, hm -hmm. en vice versa. En op dit moment... Um, door die crisis wordt dat natuurlijk uh, pregnanter dan ooit. En iedereen werpt Sarkozy voor de voeten. Ja, uh, in Duitsland gaat het wel. En het, de reden daarvoor is dat ze in Duitsland over een aantal decennia heen erin geslaagd zijn om die loonkosten te verlagen en gewoon die, die industrie uh, efficiënter, draaiende te maken. Mm -hmm. Concurrerender te maken. Concurrerender. Ja. Competitiviteit, nou, dat is het mantra op dit moment. in Frankrijk. En dat lukt in Frankrijk niet. En dat woord Hollande grijpt dat <laughs> aan, hè? Om, om, om, om dat Sarkozy te verwijten, is het hem ook te verwijten? Uh, nou ja, nee, niet voor 100 procent. Want dat Franse, de, de acquis, socio, de, de, de sociale verworvenheden... Ze zitten zo ongelooflijk. 35-uur gewerkweken. Ja, en, de... uh, en nog wel meer van dat. Zit zo ongelooflijk vast in Frankrijk dat hij, je kan moeilijk zeggen dat hij de eerste president is die zich daar op stuk uh, zou lopen. Ja, maar dat zijn wel de dingen, zeggen economen, zeggen veel internationaal georiënteerde economen, is wat moet gebeuren. Willen ze net zo competitief zijn als Duitsland? En die Hollande, die dan van de socialisten, die de enorme hoge ogen gooit als president, kandidaat... die gaat dat soort maatregelen natuurlijk helemaal nooit nemen. Nee, nou ja, goed. Dat, dat, we moeten hem het voordeel van de twijfel misschien gunnen. Maar um, daar zou hij inderdaad snel in de problemen komen met de uh, uh, socialistische achterban. Ja. Mm. Maar hij... Even iets, een raadsel nog over die mannen. Er is altijd van die man gezegd. Uh, hij was dan wel getrouwd met Segonel uh, Royaal. Ja. Dus dat had hij dan weer wel voor elkaar. Maar voor het overige, een ongehoord saaie man met nul uitstraling. En ineens begint die man te schijnen als een licht als een ja. in een vuurtoren. Maar hoe kan dat? Een bolle wangen hapsnoet. Ja, wij bolle wange hapsnoet. Ja. Ja. Um, nee, maar wat is hier gebeurd? Dat is. Daar heb ik geen antwoord op. Dat is inderdaad. Um, denk ik deels te verklaren... ex negativo. Het, het, het land heeft het erg gehad... met het glitter- en glim-presidentschap van, van Sarkozy. Zijn ja. populariteitscurve is, is echt onstellend laag... Voor een, voor een zittende president. En Hollande heeft het goed gedaan, absoluut. Hij heeft wel dus zijn campagne vroeg gelanceerd... En hem ook meteen goed aangezet. En is een beetje gaan prijsschieten op Sarkozy. Die niet heeft gereageerd, ook niet kon reageren. Want die wilde niet te vroeg in hmm. de campagne gaan. Kan jij dat, niet te vroeg in, de baan, kan jij in één Harkozy. minuut uh, vertellen of uh, Sarkozy desondanks nog een konijn in de hoed heeft? Heeft hij een strategie om nu alsnog ongelooflijk uit de hoek te komen? Konijn van Holland. Ja, <laughs> Holland. Volle wangen konijn. Uh, of Sarkozy nog een konijn ja, in de hoed ja. heeft. Ja, um, ik denk dat de, dat de ervaring met deze man leert... Dat, he, dat, dat die oude veerkracht die zal misschien wat minder zich tonen dan vroeger... maar die zal er niet helemaal uit, uit zijn. Mm -hmm. En uh, ja, ik denk dat hij nog voor verrassingen zal kunnen zorgen. Okay. Absoluut. Ja. Nou, daar vroeger, kijken we dan naar uit. We vroeger gehoord. deze ze dat uh, met veldtochten tegen Engeland. Zo deden Fransen dat vroeger. Uh, misschien ik, een idee. Ik sluit het niet uit. Veldtochten, ja, een, veldtocht jou, een vloot. Ja, of kan door de rierboten voor oh, okay. de kan nu door een tunnel, dat is een stuk makkelijker. Goed. <laughs> Wij uh, spraken met... Pieter van den Blink en hij is op dit moment een van de makers van het blad 360, 360. En daarom vindt u het beste uit de internationale pers. En wilt u meer weten over dat blad, gaat u even naar onze site, vilavero.nl. Kunt u er van alles en nog wat over lezen. En misschien wel een linkje daar naartoe vinden. Pieter van den Blink, hartelijk bedankt. Dankjewel. Zometeen, na het nieuws, zijn wij terug met ons buitenlandpanel en met cultuur. Blijf luisteren, dus. Tot zo.